Michel Koenen met het NOS Journaal. Gebruikers van Facebook kunnen binnenkort aan... om niet meer gevolgd willen worden door het sociale netwerk. Daarnaast krijgen gebruikers de mogelijkheid... om al bestaande data te verwijderen. Op veel sites zie je een like-knop van Facebook staan. Daarin zit een stukje software... dat gegevens over je surfgedrag verzamelt. Facebook-gebruikers kunnen dat binnenkort uitschakelen. Mensen die geen Facebook hebben, kunnen dat niet. Overmorgen dient een kort geding over het besluit van de gemeente Amsterdam om geen lawaai demonstratie toe te staan tijdens de nationale dodenherdenking. Dat heeft de rechtbank gezegd tegen het ANP. Een groep wil op 4 mei lawaai maken omdat ze vinden dat alleen wordt stilgestaan bij witte Nederlandse oorlogsslachtoffers. Ze willen dat de miljoenen mensen die in Nederlands-Indië door oorlogsgeweld zijn omgekomen ook worden herdacht. Een waarnemend burgemeester van Aertsen de demonstratie. De NPO gaat tv-programma's aanbieden aan video-on-demand bedrijven zoals Netflix. In eerste instantie zijn 25 series beschikbaar. Netflix wil Belliger en La Familia gaan uitzenden. Videoland, de comedy, kinderen geen bezwaar. En de NPO hoopt dat de streamingbedrijven binnenkort ook Nederlandse documentaires aankopen. En de man die in de nacht na Koningsdag zes uur vast zat in een toilet in Groningen... heeft excuses gekregen van het schoonmaakbedrijf. Hij was in slaap gevallen. Kort daarna werden de dicties afgevoerd... en op een vrachtwagen gezet. Daardoor kreeg de man de deur niet open toen hij wakker werd. Hij belde de politie, die liet met een vorkheftruc... de andere dicties van de vrachtwagen takelen. Het schoonmaakbedrijf heeft de man een bosje bloemen... en een grote wekker gegeven, zodat hij niet nog een keer in slaap valt. Het weer nog vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen zonnige periodes en een graad of 16. S'avonds kan er wat regen vallen... Vanaf donderdag droog met meer zon en nog wat warmer. In het weekend kan het 20 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Woe to you, O oh earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six. I left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories from my mind. What did I I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me Cause in my dreams It's always there The evil face that twists my mind and brings me to despair Welkom terug bij het tweede uur van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En dit tweede uur openen we met een klassieker. Iron Maiden en The Number of the Beast. We gaan naar de buren. En mm, met buren bedoel ik naar Duitsland. Ramstein van het album Mutter is hier. Ich will. Ich will. Ik wil Ik wil Zijn altijd lekker om de Nekspieren weer even een beetje los te shaken. De volgende is een band uit Italië en uh, zij uh, maken ontzettend mooie themaalbums. Symfonische metal. En uh, ik heb het over Rhapsody van hun album Symphony of the Enchanted Lands part 2. Is hier Unholy Warcry. Only one person could cross the dark lands surrounding Hargor and venture forth deep into the caves of Dar Kuno. His is a name of the world will never forget. ...symfonische metal in de ware zin van het woord. Inclusief een groot koor en een compleet orkest. Heel erg mooi album en een aanrader voor de liefhebbers. De volgende band staat centraal in onze uitzending deze week... ...en ik heb het over Stone Sour. Hier is Made of Scars. MUZIEK Smooth as silk, flush against my eyes. This one needed stitches, and this one came from rings. This one isn't. De volgende band stond verleden week centraal in onze uitzending. En uh, ja, ik vind het een geweldige band. En ik vind hem hartstikke goed ook. En ik vond eigenlijk dat hij er, uh, om een beetje af te kikken, nog maar een keer er tussen moest. Cradle of Filth is hier met uh, het album Nymphetamine Special Edition. En het nummer heet Absinthe with Fast. Thank you. De volgende is Canonmas, heerlijke boom metal voor de liefhebber. Van het album Nightfall is hier Bewitched. <tied> Blatsom en Jetsom, dat is de volgende. En uh, deze band is al vanaf 1982 en al actief en aanvankelijk hadden ze als uh, bassist uh, Jason Newstead, uh, die later bekend werd met Metallica na de uh, ontijdige dood van Cliff Burton. Van hun album Doomsday for the Deceiver is hier Hammerhead. Snel door met de volgende Within Temptation, afkomstig uit Nederland en een band die zich mag verzekeren van een hele grote schade fans wereldwijd. Van hun album Enter is hier Deep Within. <middels> De volgende is een uh, oudje, eigenlijk best wel. Album Alters of Madness en het is recht toe, recht aan, heerlijke death metal. Morbid Angel met Maze of Torment. En to get it your... Aansluitend kon je luisteren naar Typo Negative... met hun wel meest bekende nummer Love You To Death. Met de volgende band gaan we eruit. Het zit er alweer op. Helaas, helaas, helaas. En.